7 uur. Winfred Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, allemaal. Het geweld in het Syrische oost guta gaat onverminderd door, ook na de door de VN afgekondigde wapenstilstand. En Labour wil na de Brexit in de Europese douane-Unie blijven. Het belangrijkste nieuws. Sophie Verhoeven. De Britse oppositiepartij Labour wil ook na de brexit volledige toegang tot de Europese markt houden zonder tariefmuren. Labour-leider Corbyn zal er vandaag voor pleiten om een douane-unie met de EU-landen te behouden, zo meldt de BBC. Hij loopt daarmee vooruit op premier May die vrijdag duidelijk zal maken hoe ze de toekomstige economische relatie met de EU voor zich ziet. Tot nu toe heeft zij steeds gezinspeeld op een vertrek uit de douane-unie.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 De wetenschappers zeggen dat helemaal niet vaststaat dat middelen als bijengif en fipronil tot betere oogsten leiden. Op een pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen is vogelgriep vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een voor de dieren gevaarlijke variant. De 36.000 vogels op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldenkerk. In de directe omgeving van het bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven. Wel wordt onderzocht of de vogelgriep ook naar andere bedrijven... verder in de omgeving is overgewaaid. In Brabant is bij de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd... of ze niet wonen in hun cabine. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken... minimaal 45 uur buiten hun truck rusten. En wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van 1500 euro krijgen. In België en Duitsland zijn eerder al boetes uitgedeeld. Daardoor kwamen met name Oost-Europese chauffeurs naar Nederland... om hier het weekend in hun truck door te brengen. In Leicester in Engeland is een zware explosie geweest. Een winkel en een woning zijn verwoest. Er zijn zeker zes gewonden, twee van hen zijn er slecht aan toe. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin...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 AWB Verkeersinformatie dan. Arnoud Broekhuizen. Op de A15 Nijmegen richting Goijkum staat tussen deel in de afrit Arkel. 9 kilometer file heeft te maken met een ongeluk met een vrachtauto. De weg is tijdelijk dicht. En we raden aan het verkeer om te rijden via de Bos en Waalwijk. Want de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dan op de A27 Almere richting Utrecht staat voor Utrecht 7 kilometer. Daar is een vrachtauto gestrand en die blokkeert de rechter rijstrook. En de vertraging is ongeveer een kwartier. En tenslotte de A59 vanuit Os richting het knopend Zonzeel staat voor Hooipolder 6 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Boek nu op zeetours.nl uw QNAT Cruise naar de Oostzee vanuit Rotterdam. En neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Het is zes minuten over zeven. In Oost-Kuta, het gebied dat grenst aan de Syrische hoofdstad Damascus... is niets te merken van de wapenstilstand die is afgekondigd. Vorige week vielen bij aanhoudende bombardementen... van de Syrische luchtmacht honderden doden. Nadat bekend was geworden dat er een bestand was gesloten... kwamen de mensen uit hun schuilplaatsen en kelders... vertelt de organisatie Save the Children... Maar al gauw vielen er weer doden en uh, vluchten die mensen natuurlijk weer uh, de schuilkelders in. Over de situatie daar nu heb ik uh, contact met onze correspondent Marcel van der Steen. Marcel, um, is bekend wanneer dat bestand, uh, waar nog niet veel van te merken is dus, wanneer dat ingaat? Nee, um, eigenlijk had dat ja, uh, ingegaan moeten zijn nu. In de resolutie die zaterdagavond is aangenomen staat uh, zonder vertraging uh, die wapenstilstand... Um, maar gisteren vielen inderdaad opnieuw bommen op uh, oost Kuta. Het was iets rustiger, begrijp ik, uit berichten uit dat gebied... dan uh, de afgelopen dagen. Maar ook dat is relatief, want opnieuw kwamen gisteren... bij de aanvallen negen mensen om het leven. Onduidelijk dus, kritiek is ook groot... dat na de stemming in de Veiligheidsraad van Zaterdag... de aanvallen toch nog gewoon doorgaan. Het kan zijn dat het Syrische leger eerst nog een paar... nou ja, hè, laatste tikken wil uitdelen aan de oppositie of dat ze de resolutie zo breed interpreteren... dat ze vinden gewoon door te kunnen gaan met het offensief. Ja, want Syrië zegt eh, dat ze doorgaan... Eh, omdat ze strijden tegen jihadistische groepen als IS en al-Nusra. Wat ja, betekent dat in de praktijk? Nou ja, daar zit het probleem in deze resolutie. Hè, wat natuurlijk een, een compromis is tussen de verschillende partijen... Eh, met name Rusland, die dwarslag. Terroristische groepen mogen in deze resolutie, zoals nu is afgesproken... in de 30 dagen wapenstilstand ook worden aangevallen. Nou, IS is niet aanwezig in Oost-Ghouta. Maar al Nusra wel, in de vorm van andere jihadistische groepen... met andere namen. En daar gaat het dan dus om interpretatie. Horen deze terroristische groepen er wel of niet bij... volgens Syrië en Rusland? En zo ja, dan kunnen de aanvallen op Oost-Ghouta gewoon doorgaan. Hè. Zo ja, als ze het op die manier interpreteren... Ondanks dat er ook rebellengroepen zitten die niet aan al-Nusra zijn gelieerd. En niet te vergeten nog zo'n 400.000 burgers. En uh, Oost-Kuta stond dat bekend als een gebied dat in verzet kwam tegen Assad, eigenlijk. Waren de tegenstanders van, uh, van het tegenstanders van zijn regime? Ja, het is een gebied waar de oppositie eigenlijk al vroeg... in het conflict uh, sterk vertegenwoordigd. was. Dat heeft daarna andere mensen aangetrokken. En zo werd het al vrij snel een bolwerk van rebellengroepen. En ook vrij snel dus een gebied dat uh, belegerd werd... dat omsingeld werd door het Syrische leger al jarenlang. Uh, vrij snel werd dat conflict, uh, de oppositie... door jihadistische clubs een uh, soort van gekaapt, in zekere zin. En dat komt als dat nu eigenlijk goed uit. Ja. Ja, wij vroegen ons ook nog af hier op de redactie... er was ooit een tijd dat er internationaal... in ieder geval nog duidelijke uitspraken waren... en ook inspanningen om eh, Assad... te dwingen tot aftreden. Dat zouden we bijna ja. vergeten zijn, want dat hoor je nu helemaal... nergens meer terug. Hoe komt dat? Ja, nou, dat is nog wel... de officiële lijn voor, bijvoorbeeld de Verenigde Staten... En ook, eh, en ook Europa. Maar het lijkt me op dit moment... een hele lastige optie, want... één, het Syrische leger heeft de afgelopen tijd, uh, laten we zeggen, de afgelopen zes maanden... afgelopen jaar weer heel veel gebied... met name, met dank ook aan de Russen, de Russische hulp... is een groot deel van het land weer terug in handen. En het tweede is, wat is het alternatief? Op het moment dat Assad nu uh, zou worden afgezet... wie komt daarvoor in de plaats? En ik denk dat de Verenigde Staten, uh, West-Europa en andere landen... Uh, zich daarover heel veel zorgen maken en beter Assad nu laten zitten. Althans, zo zal er gedacht worden, denk ik... omdat het alternatief chaos is. Marcel van der Steen over de situatie op dit moment in Oost-Guta. Dan zitten wij hier weer met zo onze eigen zorgen natuurlijk... want uh, ja, de vraag leg ik toch maar even voor... heeft u de rubbertjes van de auto nog ingevet gisteravond? Of wordt het toch weer trekken en rukken als u wilt instappen? En straks natuurlijk brandnetel of gemberthee bij het ontbijt... om de hele dag warm te blijven... En belangrijk, let u nog even op het konijn. Dat het liever buiten blijft met extra hooi dan dat het binnen wordt gezet. Het zijn zomaar wat handige tips vanwege de kou. Um, en die ik graag deel. Maar onze verslaggever Matthijs Holtrop heeft er nog veel meer. Wordt in volksmond volksmand ook wel snert genoemd, maar ik vind dat eigenlijk een beetje een oneerbiedige naam. Ertesoep. Dit is natuurlijk het beste recept als het vriest, maar de vorst biedt nog veel meer voordelen. Mijn naam is Lana, modern ambachtelijk huisvrouw. Wat je niet weet, of misschien wel niet wil weten, is dat er wel een miljoen huisstofmeid kunnen zitten in één kussen. Als je die een dagje buiten laat hangen, vriezen ze allemaal dood. Hang vooral ook je dekbed buiten, dat is het ergste. <tie> Honden en katten, kijk, er zitten natuurlijk ook een hele lekkere bondvacht op. En die katten die zijn uh, nogal, uh, nogal lui van aard, dus die blijven heus wel lekker bij de kachel liggen. En uh, die honden, die moeten natuurlijk lekker mee met het baasje naar buiten gaan lopen. Ja. Hè? En die baas heeft lekkere laarzen aan, lekkere schoenen aan, die voelt die kou niet. Maar die hondenpootjes, dan moet je echt die pootjes in de gaten houden. Moet je ze echt uh, preventief insmeren met, uh, met vaseline. Het belangrijkste is dat de accu gecontroleerd wordt. Een accu kan slecht tegen kou. En in de winter is, uh, uh, heeft de, de motor meer capaciteit nodig om te starten. Maar zorg wel dat er altijd voldoende ventilatie is in de woning. Dus sluit het niet hermetisch af. En zorg er ook voor dat je thermostaat, zeker in de winter. Niet beneden de 15, 16 graden komt. Als het heel koud is, is het heel belangrijk om goede, warme, gevoerde schoenen te dragen. Dat zorgt ervoor dat de voet warm blijft, dus de temperaturen hè, zoals nu min 9, min 10. Ik kreeg laatst heel veel vragen wat je nou precies kan doen tegen koude voeten in de winter. Het is iets waar ik zelf heel veel last van heb. Ik durf te wennen heel veel van jullie ook. Allerbeste is natuurlijk s ochtends in een leeg teltje gaan staan en dan erin plassen. En dan blijf je in de ochtendurine staan tot die af is gekoeld. Het duurt ongeveer vijf minuten. En dat voert er op, op een of andere manier stoffen af uit de tenen. Waardoor de meeste mensen er in één keer dan van af zijn. Koek en zombie. Chocolade, laden, melk en een gevulde koek. Koek en zombie. Vaak is er alcohol in het spel, dan, dan zijn we minder uitgerust in de kou. Dat gaat niet goed samen. We gaan minder rillen. Rillen is een heel goed beveiligingsmechanisme. En alcohol schakelt het rillen voor een heel groot gedeelte uit. Dan, op een gegeven moment stopt het hart ook bij lage temperaturen. Maar tegelijkertijd heeft het lichaam ook minder zuurstof nodig. Het draait gewoon op een lager pitje. En dat betekent ook, als we iemand vinden die ernstig onderkoeld is... en geen levensteken heeft, dan hoeft dat niet hopeloos te zijn. We kunnen dan toch vaak mensen in een ziekenhuis... kunnen die mensen nog effectief opgewarmd worden. En dan de finishing touch. Geen alcohol, een warme trui en dus ertessoep. Dat houdt je warm. Ik laat de soep nog heel even pruttelen en dan kan ik hem serveren. Zo, dat ruikt lekker. En een trui, eh, om toch nog maar even het advies van Gerrit Hiemstra eh, mee te nemen. En dat meldde hij gisteravond nog op onze site. Doe allemaal maar even lekker rustig en een beetje normaal over de, de kou. Een trui doet wonderen. En daarmee komen we ook een beetje terug op gisteravond. Eh, zoals u gewend bent, een aantal hoogtepunten van Radio en TV. Arjen Lubach nam in zijn programma afscheid van het raadgevend referendum. Eh, dat vorige week door de Tweede Kamer werd weggestemd. Correctief raadgevend referendum, bedankt. Jij was de lievelingswet van Henk. In het tv-programma WNL op zondag reageerde minister Bijleveld van Defensie... op het nieuws van de Telegraaf over ex-commando Marco Kroon. Volgens de krant was Kroon in 2007 op een spionagemissie... in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Nieuwsuur wilde vrijdag ook een verhaal over kroon uitzenden... maar deed dat niet omdat het volgens Defensie mensenlevens in gevaar zou brengen. Ik kan daar natuurlijk niks uh, over zeggen... maar ik heb wel zowel de krant als Nieuwsuur, dat heeft natuurlijk wel gezien, aangesproken... op het feit dat zij staatsgeheime gegevens naar buiten zouden uh, brengen, eventueel. En dat zij uh, ook daarmee mensenlevens in gevaar brengen. En dan vind ik het mijn taak om voor de veiligheid uh, te staan te zeggen... doe dat alsjeblieft uh, niet. Minister Bijleveld laat in deze zaak onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen. Zeker, nou, We bekijken dat op, op dit moment, dat is, dat is helder. We zijn er op, op dit moment naar aan het kijken hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En in ieder geval zullen we intern ook kijken wat er allemaal, wie of wat, iets naar buiten heeft gebracht. Want dat kan op zich niet. We staan hoge gevangenisstraffen op het lekken van staatsgeheime informatie? Er staan hoge gevangenisstraffen. Dus op en ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. In met het oog op morgen een gesprek met Laurens Hakbord. Hij is erkend polonderzoeker en het ging weer over de kou. Um, hij was namelijk op Spitsbergen ooit. Daar had hij te maken met min 45 graden. En hij heeft een belangrijke tip. De beste tip is, denk ik, ja. neem, is de neem zoveel tip. mogelijk laagjes. Uh, zorg oh, ja. ervoor dat je laagjes over elkaar uh, hebt. En uh, probeer, uh, want wat, je moet ook niet gaan transpireren. Hè, want dat, dat uh, gaat dan op een gegeven moment ook bevriezen. Yeah. Uh, zeker onder die uh, extreme omstandigheden. En uh, nou ja, dat kun je dus voorkomen door af en toe een laagje meer of minder uh, te gebruiken. Ja, laagjes dus. Het is uh, 16 minuten over 7. Wat melden de belangrijke nieuwsites en de kranten? Wat wat betreft buitenlands nieuws, Sophie. Noord-Korea is bereid om direct met de Verenigde Staten in gesprek te gaan. Dat meldt The Guardian. De aankondiging komt na een ontmoeting van de Zuid-Koreaanse president Moon... met een hoge regeringsfunctionaris uit Noord-Korea. Beiden zaten op de tribune bij de sluitingsceremonie van de winterspelen gisteren. Ook Ivanka Trump zat in de buurt daar bij de Koreanen. Noord-Korea zou zelfs al een onderhandelingsteam hebben samengesteld. De VS hopen dat de toenadering van de Noord-Koreanen ook echt inhoudt... dat ze willen stoppen met het het nucleaire programma. En dan een zure verkiezingsnederlaag voor premier Orbán van Hongarije... bij een tussenverkiezing in een klein stadje. In het zuidoosten van het land verloor de partij van de premier. Verrassend van de oppositie, meldt het Duitse NTV. En dat terwijl de landelijke verkiezingen al over zes weken zijn. Het verlies komt hard aan bij Orbán... omdat zijn Fidesz-partij in de peilingen steeds als grootste uit de bus komt. Viktor Orbán is sinds 2010 premier van Hongarije. Staat bekend om zijn populistische uitspraken. Als hij de landelijke verkiezingen in april wint... mag hij beginnen aan zijn derde termijn als premier. En in de Brusselse gemeente Etterbeek... mocht de politie afgelopen nacht daklozen oppakken. Die weigerden naar een opvanglocatie te gaan. Burgemeester Vincent de Wolf zegt tegen de VRT... dat er mensenlevens op het spel staan. Moreel en juridisch en uh, institutioneel kan ik niet zo gaan slapen... en uh, wachten tot uh, een ramp misschien uh, morgen... Ja, zijn sinds de politieverordening is uitgevaardigd... zo'n tien mensen verplicht naar een verwarmde opvang gebracht. Daar controleert een arts de gezondheid van de daklozen. Ja, zijn ze dan gezond genoeg, dan mogen ze in principe weer naar buiten. Maar lopen ze risico's in de Frieskou... dan moeten ze binnenblijven tot de volgende ochtend. En we blijven nog even in het winterweer... want de regio Rome bereidt zich voor op een dik pak sneeuw. Een koufront beweegt zich richting de Italiaanse hoofdstad, waardoor het openbare leven wordt ontregeld. Rai News schrijft dat scholen dicht blijven vandaag... en vrachtwagens de weg niet meer op kunnen... in de hele regio rondom Rome... Noorden van Italië heeft de afgelopen dagen al te maken gehad... met harde wind en flinke sneeuwval. De Brug van de Vrede, die de stad Venetië met het vasteland verbindt... was lange tijd afgesloten door een omgevallen paal. Onvergelijkbaar, maar wij hebben ook sneeuw, een heel klein beetje. Arnoud Broekhuis van de ANWB, um, in het noorden van het land hè, met name. Ja, die ligt op lokale wegen en daarom is het daar verradelijk glad... Dan de files. Nou, het is voorjaarsvakantie. Het aantal files is beperkt, maar toch wel een aantal opmerkelijke. Onder andere op de A15. Vrachtwagen is daar, heeft daar de A15 geblokkeerd vanuit Nijmegen richting Gorkum. Er staat 10 kilometer file achter met een vertraging van meer dan een uur. En het advies is om te rijden via Den Bosch. Dan op de A27 Almere richting Gorkum. Daar staat voor Utrecht een file van 8 kilometer met een vertraging van ongeveer een half uur. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de A50, Arnhem richting Os, staat voor Ravenstein... 10 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tenslotte de A59 vanuit Os richting Syriksee voor het knooppunt Hooipolder, 8 kilometer. Ja, sterkte allemaal daar. Voetbal dan. Het voetbal van het afgelopen weekend. PSV won de topper in de Kuip tegen Feyenoord. Frank Wielaert, goedemorgen. Goedemorgen. De topper die nooit een topper werd, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen. Er was, uh, vanaf minuut 1 was PSV de baas in de Kuip. En dat was ook precies hun plan. En dat was eigenlijk een grote verrassing voor Feyenoord. Die hebben zich laten overrompelen. En uh, uh, eigenlijk is het daarna nooit meer een wedstrijd geweest. Want Feyenoord is nooit meer in de wedstrijd gekomen. Hm. Uh, ook niet toen ze een aansluitingstreffer maken. PSV kwam met 2-0 voor. Het werd nog wel 2-1. Heel even dacht het publiek, misschien nu nog... Maar zelfs die waren voor die 2-1 al hartstikke stil. En na de 3-1 waren ze weer hartstikke stil. Het leek wel eens of fijn dat er een soort van vrede mee had... dat het niet ging gebeuren tegen PSV gisteren. Van belang natuurlijk, wat, wat deed Ajax? Nou Ajax?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 Nou is er veel gezegd over het spel van PSV de afgelopen weken, Frank. Um, speelde zich gisteren wel echt als een kampioen? Nee, ze speelden gisteren zoals iedereen dacht... dat moeten jullie toch ook kunnen. PSV krijgt altijd de naam van... ze gaan altijd wel op zoek naar de, naar de 1-0... maar na de 1-0 houden ze dan ineens op met voetballen... en gaan ze staan wachten op wat de tegenstander kan... en proberen ze via een omschakelingsmomentje... nog even 2-0 te maken. Eigenlijk een soort van de makkelijke route. Maar gisteren eh, gingen ze ineens vol ten aanval... ook als ze de bal niet hadden... probeerden ze Feyenoord op te jagen... en dat is de manier waarop ja, je graag een kampioen ziet voetballen. Die, die, die wil je graag de baas zien zijn... Ook in de kuip. Dan speel je als een kampioen. Nou, dat hebben we van PSV nu gezien. Dus die kunnen dat. En als ze dat ook kunnen, naast een 1-0 verdediger... Ja, dan heb je in PSV een waardig kampioen jaar zeker. Ja. Ja, wellicht speelt dus ook bevrijd van enige druk. Want ja, Ajax dus uh, liet uh, punten liggen. Uh, laten we even gaan luisteren naar doelman Swinkels van ADO. Die hield dus uh, de nul. Hè? Uh, uitblinker wel. Um, en hij vertelt dat een wedstrijd tegen Ajax... toch altijd wel wat nou ja, extra dus losmaakt bij de Haagse spelers. Ja, er is van, van de oudsher natuurlijk een uh, gezonde, gezonde strijd. En uh, ja, misschien iets meer van onze kant dan van de IJsse kant. en kant. Uh, dus uh, ja, we gaan altijd met, uh, ja, met de hakken hak vooruit. Of weet ik hoe je het zegt. Uh, Iemand als Beugelsdijk erin kletst, uh, zo gaan we er gewoon lekker in met z'n allen. Ja, Haagse onverzettelijkheid, Frank. Ja, het klinkt heel mooi, hè. Maar Ajax kwam heel langzaam op gang in, uh, in de arena. Maar ik geloof dat ze bijna 30 keer op doel geschoten hebben. Drie keer op de paal. Ik, het is echt ongelooflijk dat het daar 0-0 werd. Want het had echt 3-4-0 moeten zijn voor Ajax. En dan heb je zo'n dag dat het een keer niet lukt. En dan kan Swinkels heel mooi verhaal houden. Hij heeft echt heel goed gekiept, hoor. Hij heeft echt onmogelijke ballen tegengehouden. Maar het is ja. eigenlijk heel raar dat het daar 0-0 werd. En Ajax heeft het uh, ja, gewoon laten liggen... op het moment dat ze uh, zelf PSV onder druk konden zetten. Geven ze niet thuis, Ja, dan uh, geef je eigenlijk de titel min of meer weg. zou ja. je kunnen zeggen. Is, is het beslist, het kampioenschap? Nou ja, negen wedstrijden, zeven punten verschil. Uh, ik zou echt niet weten wanneer het voor het laatst gebeurd is. Ik denk dat het nooit gebeurd is dat een ploeg zeven punten verschil... negen wedstrijden voor het einde heeft weggegeven. Hmm. Dus het moet wel heel raar lopen, wil PSV geen kampioen worden. En zoals ze dit jaar voetballen, ze zijn uh, het beste elftal. Dus uh, zijn ze ook de terechte kampioen uiteindelijk straks. Feyenoord, uitredend kampioen. Wat moet daar nog mee, ja, of ja, van terechtkomen eigenlijk... <laughs> nou, als je ze gisteren zag voetballen, denk ik van... ja, jongens, ze moeten woensdag voor, Willem II, voor de beker tegen Willem II. Maar als ze net zo voetballen als tegen PSV... dan ik Willem II een goede kans in de Kuip. Want het is echt... Ja, het is natuurlijk... Uh, Feyenoord gaat dan voor zijn laatste kans. Ze kunnen de beker winnen. Nog een halve finale in eigen huis. De finale in eigen huis, daar gaan ze vol voor. Maar ze denken ook gewoon dat het allemaal zomaar even gaat gebeuren. En zo goed is Feyenoord dit jaar niet. Dus uh, ze zullen echt vol aan de bak moeten tegen Willem II... Uh, de fans van uh, Feyenoord rekenen er wel vol op dat ze de beker gaan winnen. Voor hun is dan het seizoen dan nog een beetje geslaagd. Ja. Maar ik vind eigenlijk als dit Feyenoord... 23 punten achter de kampioen, hè, als uittredend kampioen. Ja, dat mag niet. Het is gewoon echt veel te veel met bijna dezelfde ploeg. Ja. Frank Wielaert, dankjewel. Zometeen hebben wij het over het fotomoment inleg met de koninklijke familie. Daar staan dan altijd duizenden fotografen. Dat is een beetje overdreven, maar wel een heleboel. En die maken allemaal hetzelfde kiekje. En allemaal hopen ze het unieke plaatje te schieten. En hoe doe je dat dan? Een van de fotografen die er altijd bij is, legt dat zo uit. En twee minuten douchen in Kaapstad. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst het woord aan Cher. If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 NPO Radio 1. Het is uh, half acht, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. De landbouw heeft volop alternatieven voor bijengif en fipronilmiddelen... die onnodig veel insecten doden. Dat zeggen negen wetenschappers in Dagblad Trouw. Ze noemen onder meer het ontwikkelen van gewassen... die beter tegen ziektebestand zijn en biologische bestrijdingsmethoden. De Rotterdamse ombudsman is niet te spreken... over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in de stad... Dat is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Volgens de ombudsman voelen ouders zich geïntimideerd om mee te werken... en weten ze niet wat hun rechten zijn. Op een pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen is vogelgriep vastgesteld. De 36.000 vogels op het bedrijf worden geruimd... en er is een vervoersverbod afgekondigd. In de directe omgeving van Oldenkerk zijn geen andere pluimveehouderijen. Bedrijven in de wijdere omgeving worden onderzocht. Het Van der Valk Hotel in Horen is gisteravond deels ontruimd... vanwege een brand op de tweede verdieping. Twee mensen kregen last van ademhalingsproblemen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Hotelgasten konden terecht in een casino in de buurt. En honderden Nederlandse vakantiegangers... konden gisteren niet van of naar Lanzarote en Tenerife vliegen. De luchthavens op de eilanden waren dicht vanwege slecht weer. Vliegtuigen weken uit naar Gran Canaria of Faro in Portugal. Reisorganisaties hebben geprobeerd... om iedereen daar een slaapplek aan te bieden. Het weer, Marco Verhoef bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Het is wat fris, hè, Marco? Het is behoorlijk fris. Ja, we hebben temperaturen onder de min vijf. Dan praten we over matige vorst. Het is echt winter. En dat blijft het vandaag ook. Want het kwik komt wel is waar, wat, wat hoger uit vanmiddag. Maar op sommige plaatsen, zeker in het oosten, halen we het vriespunt niet. En dat zou daar dan een ijsdag betekenen. We, dat gaat samen met flink wat zon. Overigens in Limburg kan een sneeuwbuitje vallen. Een exemplaar. En datzelfde geldt voor de Wadden en het noorden van Groningen, Friesland. Misschien de kop van Noord-Holland. Ja. Hoe uitzonderlijk is dit nou? Nou ja, het is natuurlijk winter, dus uh, daar hoort het wel bij. Maar ja. we zitten wel aan het eind van die winter. Het is eind februari en dan komen dit, uh, deze temperaturen toch niet zo heel vaak, uh, vaak voor. En we zitten ook onder wat normaal is voor de tijd van het jaar. Eh, flink daaronder, want de minimumtemperatuur ligt normaal rond het vriespunt. Nou, daar zitten we nu al 6 graden onder. En datzelfde kunnen we ongeveer zeggen van de middagtemperatuur. Dus het is best wel een flinke afwijking van normaal. En die afwijking wordt de komende dagen alleen maar groter, want het wordt nog even een paar graden kouder. Ja. Uh, nou, we gaan straks uh, kijken of er al een uh, marathon geschaadst kan worden. Dat horen we later in deze uitzending uh, op Natuureis. Dan uh, voor alle duidelijkheid. Marco, ik hoor je straks weer. Um, dan gaan we naar Arnoud Broekhuis bij de ANWB. Want uh, toch wat files. Het is vakantietijd. Maar uh, het is al vroeg. Mis ja. hè, op sommige plekken. Ja, Winfried, er staat zo'n 100 kilometer totaal in ons land. En de meest opmerkelijke op de A15, Nijmegen, richting Gorkum. Die is nog altijd dicht vanwege politieonderzoek. Je kunt omrijden via Den Bosch. Want de vertraging loopt erop inmiddels tot meer dan een uur. Dan op de A27 almere richting Goirkeum. Daar staat voor Utrecht 8 kilometer met een vertraging van een half uur. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os. Daar voor de afrit Ravenstein 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat zijn de omrijders op de A15. En dat zorgt ook voor een file op de A59 richting Sierikzee voor het knooppunt Hooipolder. En die file is ook 8 kilometer.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 Het is vijf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is inmiddels traditie. Het mediamoment van de koninklijke familie... op hun wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. Straks is het weer zover. Dan staan er weer tientallen verslaggevers... cameramensen en fotografen uit binnen- en buitenland. En allemaal willen ze het mooiste plaatje schieten. De man die daar altijd bij is, is royalty-fotograaf Albert Nieboer. Meneer Nieboer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent er ook dit jaar weer bij, hè? inleg. Um, en uh, ja, ik moet het er toch even over hebben... want ik begrijp dat het extra spannend wordt door... Uh, opnieuw de kou daar. Um, ja, dat is wel eens uh, vaker erg koud geweest... maar het schijnt uh, nu extreem te zijn. Ik ben gisteravond nog even door uh, het in geweest... en toen was het ook min 14... Maar het voelt toch heel anders aan dan min 14 in Nederland. En uh, het waaide hier niet. Dus het, uh, het viel mij wel mee. Ja, maar ik begreep in de Telegraaf vanochtend... Dat, uh, dat ook de instructies voor de fotografen iets anders is. Want dat het misschien wat korter zal duren. Dus u heeft minder tijd om het uh, ideale plaatje te schieten. Klopt dat? Oh, nou, dan uh, ben ik nu weer uh, helemaal bij. <laughs> ja. Dat wist ik nog niet. Oh, kijk. <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment uh, is het normaal gesproken... is het om 10 minuten. Nou ja, als het dan nu misschien... Uh... 8 minuten is, dan vind ik het ook prima. Ja. Want op een gegeven moment maak je dan misschien wat meer van hetzelfde... en uh, ja, heb je er helemaal meer werk van. Ja. Want hoeveelste keer is het dat u erbij bent? Uh, ik denk zo'n 15 keer dat ik hier nou uh, in leg ben. Kijk. Dan kunt u ook vast wel uitleggen hoe dat dan werkt. Want uh, ik zie dat dan altijd op de op tv en ik hoor uh, het op de radio... en dan hoor je dat eindeloze geklik. En dan denk ik toch, ja, hoe maak je nou een foto... Um, op een of andere manier nog onderscheidend. Want ja, al, al die collega's die hebben ook allemaal verstand van de camera bedienen... Ja. en het goede moment kiezen. Maar hoe maakt u dan een, een, een typisch nieuwboer? Ja, nou, het is meer zo van dat je moet... eigenlijk de, tijdens de hele sessie moet je heel erg geconcentreerd zijn. Um, we hebben vandaag het geluk dat het alleen om uh, de koning en de koningin gaat... met hun drie dochters. Dus dan is het op zich... dan uh, moet je je op vijf uh, personen focussen... Uh, we hebben in het verleden ook wel eens uh, sessies gehad met uh, oud-koningin Beatrix... en uh, het gezin van uh, prins Constantijn en uh, prins Briso. Dan had je heel wat meer mensen waar je eigenlijk op moest focussen. Dus eigenlijk, het gaat dan eigenlijk net om dat ene plaatje... dat er een stukje emotie uh, in zit. Bijvoorbeeld de uh, koningin Maxima die geeft uh, prinses Amalia een, een zoom bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat is soms maar een fractie van een seconde. Maar als je net ingezoomd bent op uh, een van de andere leden van ja. de familie... Ja, dan mis je dat. Ja, dus het is vooral eigenlijk uh, uh, balen en, en, of geluk hebben. Dat, is een beetje, dat zijn de twee opties. Eigenlijk wel, ja. ja. Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment een, een, een, een groothoeklens, heb je bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan meestal een beetje het totaal. En je hebt een telelens. En dan voor zo'n moment wat ik net uh, beschreef... Dat, dat moet je nemen met uh, je telelens. Want met je groothoek is het wat uh, te ver weg. Ja. Leeft het wel eens iets uh, memorabels op, die tripjes naar leg? Uh, ja, nou bijvoorbeeld uh, natuurlijk met het ongeluk van uh, prins Friso. Mm, tuurlijk, ja. uh, heb ik uh, bijvoorbeeld nog uh, de familie gefotografeerd toen ze uit het ziekenhuis kwamen in Innsbruck. Nadat de persconferentie geweest was uh, wat, uh, wat er met prins Friso aan de hand was. En dat, dat leverde wel een foto op uh, die ik wel vrij uniek vind. Ik bedoel, het was een hele triste aangelegenheid. Yeah. En, uh, maar normaal gesproken hier op de, de, de hellingen van, uh, van Leg. Ja, ik vind het een beetje, het een beetje standaard uh, werk geworden. Ja. Wat, wat zag u dan in die foto? Nou, ja, heel veel verdriet van uh, de familie. En dat is ook te begrijpen. Ik bedoel, uh, als het om een eigen familie gaat, dan uh, kun je het wel een beetje begrijpen hoe dat uh, voelt. Ja. Maar verder is het uh, vooral business as usual voor u, begrijp ik. Ja, ja zeker. Ja. Ik bedoel, uh, het is altijd een beetje een chaotisch moment, omdat je met zoveel collega's bent. En dat je, nou ja goed, je hebt het risico dat je net dat ene moment mist. Omdat je nou, net ergens anders op gefocust bent. Ja. En dat geeft wel een, een beetje gezonde spanning moet ik zeggen. Goed, eh, ik begrijp ook dat we niet lang moeten doorpraten omdat u dat moment anders ook mist. Dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Meneer Dieboer, <lacht> ik wens u veel plezier en uh, succes vandaag daarin. leggen. Dank u wel, graag gedaan. In Kaapstad, in Zuid-Afrika, kampen ze nog steeds met grote droogte. Inwoners van de stad mogen nu nog maar 50 liter water per dag gebruiken. Zo hoopt de stad day zero te vermijden. Dat is de dag dat het water op is en er helemaal geen water meer uit de kraan komt. Een nieuwe muzikale douchecampagne moet ervoor zorgen... dat de inwoners nog minder water gaan gebruiken dan ze nu al doen. Correspondent Ellis van Gelder stapte onder de douche... en volgde de aanwijzingen van de campagne. Douchen is lekker, maar ook een gigantische verspilling van water. Iedere minuut verbruik je hier in Kaapstad zo'n 10 liter. Ja, dus dan zit je zo door je rantsoen van 50 liter per dag heen. Dus is het advies om maar twee minuten te douchen... zodat je toch nog wat water overhoudt om bijvoorbeeld te koken en koffie te zetten. Om die korte douche iets dragelijker te maken en zodat je een timer hebt, hebben Zuid-Afrikaanse popartisten een douchealbum samengesteld. Met liedjes die allemaal twee minuten duren. En die zijn gratis te downloaden en dat heb ik net gedaan. Een uh, douche op zijn Afrikaans bijvoorbeeld. Met nummer Dit Raakt Beter, oftewel Het Wordt Beter. Of met Vivi Cooper, The Power of Gold. En het origineel klinkt zo. En het doucheliedje klinkt zo. Dus de meeste liedjes zijn versneld, want ze mochten maar twee minuten duren. En uh, ja, ook zodat je voelt dat je haast moet maken, dat je snel moet zijn, want die twee minuten zijn natuurlijk zo voorbij. Ik kies deze ochtend voor een rapper uit Kaapstad voor mijn doucheliedje. Jongsta met het nummer coast. In dit liedje heeft hij ook aangepast. Normaal gesproken gaat het alleen maar over drugs, gangsters en mooie stranden in Kaapstad. Maar nu zegt hij ook dat je moet checken of je de kraan goed uit hebt gedaan. Goed, daar gaan we dan in de startblokken. Klaar. Oh. Oké, okay, ik zet even snel een emmer onder de douche. En daarin vang ik het uh, koude water op terwijl de douche opwarmt. Want we willen dus geen druppel verspillen. En dit water kan ik weer gebruiken om dadelijk de wc door te spoelen. Ja, zo uh, doet iedereen hier in Kaapstad het als het goed is. De angst is hier gewoon dat day zero komt. En dat is de dag dat er helemaal geen water meer uit de kraan komt. Dat gewoon de dammen zo leeg zijn dat het water op is. Dat was eerst in mei inmiddels verschoven naar juli. Mede dus omdat mensen minder verbruiken en korter douchen. Ja, en om het nog leuker te maken, zeggen de artiesten op douche douchealbum... Zing vooral met ons mee. La, la, la, la. It's the one and only ik uh, ben niet zo'n douchezanger, dus ik uh, laat het hier maar bij. Klaar al is het nummer. Uh, en ik heb nog wat uh, zeepresten in mijn haar. Dus uh, mijn uitdaging is mislukt. En nog niet eens conditioner gebruikt. Nou ja, goed, dat laten we voorlopig maar even helemaal zitten. Wil je zelf de uitdaging aan? Ga naar Two Minutes Shower Songs met twee als Cijfer. En misschien krijg jij wel je shampoo uit je haar. Ja. Ik praat er nog even over door met Alice, Alice van Gelder. Um, nou ja, Jij redt het dus niet hè, met twee minuten douchen. Dat mag ik dan, dan wel concluderen. Nee. Um, hoe zit dat met Kaapstad? Gaat het de stad lukken om die gevreesde d Zero te vermijden, denk je? Ja, die hoop is er dus wel. Want die, die deadline dat de kranen dicht gaan is in ieder geval nu uitgesteld. Um, hoeveel mensen die 50 liter halen is nog niet bekend. Want dat rantsoen is er pas sinds begin deze maand. Uh, daarvoor mochten we 87 liter gebruiken. Ja, en 50 liter is toch echt niet zoveel. Dus de stad zegt nog steeds, je moet je echt aan die 50 liter proberen te halen. Want anders dan alsnog nog in juli, ja, de dammen te leeg. En dan moeten dus inderdaad de kranen dicht. Dus ja. het, is nog, het blijft spannend, hoewel we wel iets meer tijd hebben gekregen. En, en het heeft ook iets geregend. Het heeft iets geregend, ja, afgelopen vrijdag. En uh, ja, uh, mensen zetten toen ook allemaal emmers buiten... om uh, echt regendruppels op te vangen. Dit, dit is hoe kostbaar water nu eigenlijk geworden is ja. in, uh, in Kaapstad. Uh, maar dat was niet genoeg. Kijk, we hebben echt wel lange, aanhoudende, langdurige regen nodig... die dan ook ja. op de juiste plek valt bij die, bij die stuurmeren. Uh, ja, en de hoop is dat dat uh, vanaf mei, juni gaat gebeuren. Maar goed, met de klimaatverandering weet je dat natuurlijk ook maar nooit. Nee. Even over dat rantsoen. Nog, want wat gebeurt er als je te veel water gebruikt? Ja, het is dus best wel lastig ook om bij te houden of je, of je te veel gebruikt. Dat zie je dus eigenlijk pas op je, op je rekening, op je waterrekening aan het einde van de maand. Mm -hmm. uh, de watermeter die, die staat ergens aan de straat. Dus ja, je gaat niet iedere seconde kijken of je, of je, het, of je het redt of niet. Uh, wat er gebeurt als je echt te veel gebruikt, dan krijg je boetes. En ook uh, ja, hoe meer je ge gebruikt, uh, hoe, hoe meer je ook betaalt voor je water. Dus als je over een bepaalde limiet heen gaat, dan ga je echt, uh, echt flink betalen. Uh, ja En je staat dan niet zo goed te boek bij je buurt. Want de stad Kaapstad die heeft ook een soort interactieve kaart uh, gepubliceerd online. En daar uh, kun je dus uh, alle huizen in Kaapstad zien. En uh, als je het goed doet, dan krijg je een groen puntje. En als oh. je het niet goed doet, dan krijg je geen puntje. Dus dat je weet ook paal. wat je buren doen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Het ja, klinkt allemaal nee, in ieder geval proactief en uh, uh, ook wel creatief... hoe ze ermee omgaan, de autoriteiten daar. Uh, hebben ze goed werk geleverd? Ja, ze springen er nu wel op in in ieder geval, dat wel. Um, en wat ik zeg, ja, deels kunnen ze er ook niks aan doen... want deels is dit ook klimaatverandering. Ik bedoel, het is nog uh, drie jaar op een rij nog nooit zo droog geworden... Aan de andere kant is er ook wel heel veel kritiek hoor. Want ze hadden wel eerder in kunnen grijpen. Want wat ook een hele grote rol speelt is dat de bevolking in Kaapstad gewoon veel te snel groeit. En ja, dat is iets wat we al heel erg lang weten. Dus er is ook wel heel veel kritiek dat ze, ja, dat ze het eigenlijk zover hebben laten komen. En ik moet zeggen dat ze nu ook heel erg veel geluk hebben, de overheid, met de landbouwsector. Want een van de redenen ook waarom die Day Zero is uitgesteld is omdat de landbouwsector echt gehoor geeft aan het minder verbruiken van water. En eh, boeren doneren. Zelfs water aan de stad Kaapstad. Ja. Uh, boeren buiten Kaapstad, die hebben privé-stuurmeren en die zijn nu water aan het doneren. Dus ja, de ja. autoriteiten die, die, ja, die moeten echt nog wel een heel goed plan gaan verzinnen dat dit niet nog een keer gebeurt. Nee, want de afgelopen jaren hebben we het er ook over gehad natuurlijk. Dus ik neem aan dat er inmiddels ook wel plannen in de ontwikkeling zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja nee zeker. Uh, ze lopen verschillende projecten. Kijk, ze zijn onder meer nu aan het boren naar meer grondwater. Uh, wat dus ook nog wel nodig gaat zijn echt de komende maanden. Maar ook voor de komende jaren zijn ze aan het kijken naar projecten met uh, ja, ontziltingsfabrieken. Kijk, het Kaapstad is natuurlijk een kuststad. Dus er wordt vooral naar gekeken hoe ze het zeewater zoet kunnen maken. Uh, en dat kan met fabrieken, maar dat kan ook met boten bijvoorbeeld die rondvaren en, uh, en zoetwater uh, maken. Dus ze moeten wel echt inderdaad met een. Uh, ja, met een lange termijn plan komen. Want uh, ja, de bevolking blijft doorgroeien, dat sowieso. Dus er moet sowieso op lange termijn meer water beschikbaar komen. Want anders zitten we ja, weer in hetzelfde schuitje, in ieder geval over een jaar. Alice van Gelder, dankjewel. 13 minuten voor acht, het sportnieuws. Ja, op veel voor, voorpagina's van de sportkaterne... de goudhaantjes van Team NL. Nederland pakte bij de Olympische Spelen in Pyeongchang... acht gouden medailles. Het AD hield onder de lezers een enquête naar het mooiste moment. 37 koos voor het goud van Suzanne Schulting... bij de shorttrack. En ze krijgt daarmee de voorkeur boven de twee gouden medailles van Kjeld Nuis. Die kreeg 23% van de stemmen. En de Telegraaf blikt terug met Sven Kramer. Hij geeft zijn Olympische Spelen een 7, ondanks de mislukte 10 kilometer. Kramer vertelt dat hij twee dagen ziek is geweest van zijn zesde plaats. Ik was flink zaggerijnig. Maar ja, je krijgt van 12 jaar topsport een dikke huid. Kramer wil nu van seizoen tot seizoen bekijken of hij doorgaat met schaatsen. Er komt vast een dag dat ik wakker word en denk ik heb er geen zin meer in. Als ik dat een paar ochtenden heb, dan kap ik er gewoon mee. Zo zegt Kramer in de Telegraaf. En we hadden het net al over het voetbal van dit weekend met Frank Wielaert. Feyenoord-icoon Willem van Hanegem heeft zich flink zitten ergeren aan zijn club... Feyenoord maakt er een bende van. Mensen die daar nog aanvaardbare redenen voor aandragen, hebben ze niet op een rijtje. Zo schrijft hij in zijn column vanochtend in het AD. Als je in de kuip vooral wilt opvangen in plaats van de toon zetten, geef je een bepaald signaal af. Als Feyenoord niet durft, dan stelt de ploeg niets voor. Al dus van Hanegem. En in veel media aandacht voor Manchester City... dat gisteravond de League Cup heeft gewonnen. In de finale werd Arsenal met 3-0 aan de kant gezet. En na afloop ging het ook over de trainer van City, Pep Guardiola. Hij werd namelijk vorige week op zijn vingers getikt... omdat hij een geel lintje droeg als steun... aan de onafhankelijkheidswens in Catalonië. Maar ondanks die waarschuwing droeg Guardiola het lintje... ook bij de League Cup finale. Before I before manager, I'm a human being. So I'm a person. So I think in England knows very well what does it means. So you did the Brexit, you let the people vote an opinion, you you allowed to Scotland to make a referendum about if you want to stay or not. So And after, the people vote. That is what they're asking. And they are in prevention jail right now. So go out and after maybe be judged. Okay, but there are more than 145 days. Everybody's innocent until, you know, the judge proof. You are ja, hij zegt dus, uh, he, naast manager ben ik ook mens. Hij vindt dat de gearresteerde Catalanen vrijgelaat moeten worden. En dat er een rechtszaak moet komen. En ook wil hij een referendum. En hij refereert aan de brexit en het referendum in Schotland je dankjewel. De files dan. Arnoud. Zo'n 140 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke staan in het rivierengebied... op de A15, Nijmegen, richting Goikum. Bij de afrit Arkel hadden we 10 kilometer... vanwege een politieonderzoek. De weg is inmiddels dicht en u kunt beter omrijden via Den Bosch. Dan op de A15, of nee, A27 moet ik zeggen, richting Goikum. Daar staat voor Utrecht 7 kilometer met een kwartiervertraging. Ook een kwartiervertraging op de A50... Arnhem richting Os, voor Ravenstein. En tenslotte... A 59 os richting Sirixzee voor het knooppunt Hoijpolder. 9 kilometer met een vertraging van 10 minuten, All I know right now, imagination Knols, allernieuwste, A Kids Heart. En dat is een heel fijn plaatje. Het is daarmee zeven minuten voor acht geworden. En we gaan het over ijs hebben, want her en der zijn er al ijsbanen open. Maar de grote vraag met dit weer is natuurlijk... wanneer kunnen we gaan schaatsen op natuurijs? Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een beetje een goede nacht voor de schaatsliefhebbers? Nou, het, zoals het er nu uitziet, was het in ieder geval uh, uh, goed koud... en uh... Uh, is dat voor nu heel goed. We moeten even afwachten wat voor invloed dat vandaag heeft op de banen voor vandaag. Want het, uh, nou, het heeft nog wel wat, uh, wat tijd nodig, ben ik bang. Ja, want heeft u al iets van uh, metingen binnengekregen of is het daar nog te vroeg voor? Het is er nog een beetje vroeg voor. Het is zo dat er uh, de afgelopen dagen en vandaag waarschijnlijk maar een paar plekken zijn... waar je echt al makkelijk kan schaatsen. Uh, maar goed, het zijn vooral de voorspellingen voor de, de loop van de week die, die er gewoon goed uitzien. Ja, want uh, nou was er behoorlijk wat wind toch wel uh, en ook weer wat zon. Dat zijn niet per se factoren die helpen, begrijp ik. Nee, absoluut hoor. S'nachts is, uh, is, het, is, het, uh, is het koud, maar overdag uh, is er een hoop wind... en de, de zon is ook behoorlijk fel en heeft behoorlijk invloed op uh, de ijsgroei. Uh, en ja, dat is iets wat wel op dit moment wel iets is waar de banen last van hebben. Ja, ik, ik zie toch al wel uh, beelden voorbij komen van mensen die, uh, die lekker rondschaatsen. Uh, ja, nou goed, het is natuurlijk altijd zo dat er, dat er hier en daar wel een, een waaghals uh, op het open water stapt. Maar het is over het algemeen op dit moment nog wel zo... Dat er nog een beperkt aantal plekken is waar je echt, uh, je echt al kunt schaatsen. En uh, we proberen in ieder geval op schaatsen.nl daar een heel goed overzicht zo actueel mogelijk voor te houden. Ja. Um, wanneer denkt u? Um, wanneer begint het verantwoord schaatsen op Natuurreis? Nou, ik ben een beetje bang dat het vandaag nog, uh, nog wat zal, uh, zal tegenvallen. Maar ik denk dat het in de loop van de dagen op steeds meer plekken mogelijk zal zijn om te schaatsen. Ja. Wat is eigenlijk uw eigen favoriete plek als het dan straks mag? Waar gaat u dan heen? Nou ja, het mooiste is natuurlijk om. Zet je een hekel aan op... schaatsen? Dat zou dan nou wel grappig zijn eigenlijk. Nee, dat niet, maar <laughs> ik moet wel altijd werken. Oh ja. Ja, dat is waar. Nee, er zijn heel veel mooie plekken in het land. En het mooiste is natuurlijk als het uh, een aantal nachten echt goed gevroren heeft. Dat ze op open water kunnen schaatsen en dat er tochten kunnen zijn. Ja. Uh, maar goed, zover is het helaas nu nog niet. Nee. Ramon Kuipers, coördinator uh, Natuurijs bij de KNSB. Uh, en uh, nog één keer de site waar mensen het in de gaten kunnen houden. Dat uh, is schaatsen.nl. Schaatsen.nl, dat kunnen mensen wel onthouden, denk ik. Meneer Kuipers, dank en succes vandaag met het meten en het bijhouden. Zometeen in het NOS-journaal um, gaan we het hebben over um, een vetberg. Ja, dat is misschien niet heel erg geschikt voor uh, het ontbijt... wat u wellicht nog aan het nuttigen bent. Want het is een klont, een enorme klont die ooit in het riool in Londen is gevonden. Ik weet niet of u dat bericht nog weet. Nou, daar hebben we zometeen uh, meer over te melden. En ook over de RSS gaan we het hebben. Dat is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld... Die heeft een enorme macht in India, tot aan de top van het land. Wat voor club is dat eigenlijk? U hoort het zo.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 In het tv-programma Eindelijk Thuis ga ik op reis met geadopteerden en een van hun adoptieouders. Voor het eerst gaan ze samen terug naar het geboorteland. Voor hun roots, maar ook om dichter bij elkaar te komen. Ik heb mijn moeder volgens mij nog nooit zo'n stevige knuffel gegeven. Dat was al een beetje de knuffel waar ik naar zocht. Vanavond in Eindelijk Thuis, om kwart over negen, bij de Karo NCRV, op NPO1. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting? Met LED-verlichting van LampDirect, dat bespaart zeker 50%.